Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het systeem dat ervoor moet zorgen dat politieagenten eerlijk over het land worden verdeeld... wordt al jaren niet gebruikt. En daardoor zijn er in Oost-Nederland minder agenten... dan er volgens die verdeelsleutel moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grote steden hebben juist relatief veel agenten. Het systeem werd 13 jaar geleden bedacht. Op de A9 bij Haarlem is vannacht een spookrijder zwaar gewond geraakt... Volgens de politie reed de man van 32 op de verkeerde weghelft richting Velsen. Daar reed hij frontaal tegen een bestelbus. De bestuurder van het busje hield wat kneuzingen over aan de botsing. De spookrijder ligt in het ziekenhuis. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg is opgepakt... voor het neersteken van een Nederlands meisje en haar oma... heeft volgens Zweedse media een lang strafblad en psychiatrische problemen. Hij heeft gezegd dat hij zich niets kan herinneren van de steekpartij...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 Tom Sizemore was 61 jaar. Opnieuw is een afvaart van de Holland-Norway-Line geschrapt... omdat er in de Eemshaven geen plek is voor de veerboot. Het gebeurt nu al de vierde, voor de vierde keer in korte tijd. Sinds oktober heeft de rederij geen eigen plek meer in de haven. En het betekent dat de kade soms bezet is. Volgens de reder gaat het om een tijdelijk probleem. Het weer, vandaag is het bewolkt. Vanochtend wat motregen, maar vanmiddag wordt het overal droog... en maximaal 8 graden... Morgen een stuk wisselvalliger en hooguit 6 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Wauw. Wow. <laughs> Dit is Erik groen van de ANWB. De A27 Utrecht richting Almere. Tussen knoop het Eemnes en huis is de weg daar dicht. Dit komt door bergingswerkzaamheden van een eerder ongeluk vanmiddag met een vrachtwagen. De auto wordt daar geborgen nu. Verkeer richting Almere. volgt Amsterdam via de A1 en vervolgens de A6 weer richting Almere. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Ja, ja. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Super, super, super gezellig. Met nu, Toebak leeft. Ja, daar zijn we weer. Toebak leeft op de radio. Wat zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Gewoon niet weg? Ja, niet is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ongelooflijk dat die gasten er nog steeds zitten. Echt, na zoveel jaren zijn ze nog niet weggehaald. Nee, te doen we gewoon. Goed, ja, het is even na acht uur. Fijn dat de toestel op aanstaan. En we kijken natuurlijk op de wereld weer. Zijn we heel kritisch. En we hebben hier en daar ook hele grappige muziekjes. En jij bent al in vakantiestemming, verteld je net? Ja, natuurlijk. Wat gaat er gebeuren dan? Ja. Een roadtrip naar Oostenrijk. Een roadtrip naar Oostenrijk? Ga je ook skiën of langlopen dan? Zit nou, ik dat te denken. Is nou, er sneeuw trouwens? Ik heb, ja, volgens mij wel. En het, het gaat slechter worden, dus er komt meer sneeuw aan. Oké. Okay. Maar ik ga niet rodelen, want ik uh, heb wel gisteren naar een berichtje gehoord. Want? Dat er is uh, een. Uh, als het echt. Helemaal klopt dat een collega van 43 uit de rodelbaan geschoten is met, het, uh, okay. met de huurrodel. Met een huurrodel. En uh, er zitten dus van die houten muren aan, aan de buitenkant. En uh, daar, daar al die... twee slachtoffers afgelopen week. Okay, die, die, die dat gaan we niet doen. Die hebben ze eraf moeten halen, zeg maar die was halfwege blijven plakken. Ja, ik, ik zie het nu dat... gewoon voor me. Ja, nee, dat is wel erg. Dat is uh, een vrouw van 43. Dat gaat wel. En uh, een, een, een jonge iemand, die was los van dat. Ja. Yeah. waren twee uh, bij dezelfde nou, het is echt. Je bent in de vakantiestemming, ik hoor het gewoon. Nee, ik ga dus niet rodelen. <grijgene> nee. Ik wil wel met zo'n uh, zo uh, Arslee-achtig iets wil ik wel even een rondje doen. En ik ga naar het uh, kasteel van Disney. Ja. Yeah. Wat het uh, model gestaan heeft voor het kasteel van Disney Parijs. Oké. Okay. Ik het is het uh, als Slot uh, Hoogschwijnstein. Hoch, en het is maar een half uurtje rij vanaf ons vakantieadresje. Oké. Okay. En het ziet er als je die foto Je gaat echt helemaal weer in de kerststemming komen. Gewoon. Ja. Nou, daar gaan ik we dan weer. Ik dat ik in zal ik wat lichtjes meenemen. Nee hoor, ik stap gewoon even een plaatje in de kerstplaatje. Oké. Okay. heb een geen probleem. Ja, kijk. Je gaat van Horst? Ja. Ik ja? Ik wist het. Nou, zeg, gaat nou, jullie landen. Met een slee. Jezus. Zo romantisch, ja. Het ziet er meteen tien jaar ouder uit ook is zo'n slee. Ja, met zo'n tekentje. Met zo'n tekentje, ja. Met zo'n tekentje, wil je nog gewoon die gruwel zijn? Godverdomme. Moet je nou spugen? Ja, ze moeten spugen. Huh? Godverdomme. Nou, laat maar. Ik, uh, ik ja. ben, ik, ik, die verhalen naar jou ben ik hier niet... In uh, sorry, in... Uh, je ja, hoort er een ik beetje rug van. Uh, ja, rug ja, ik denk, zo, nou, ik blijf lekker thuis, want ik heb thuis een al de vakantiestemming. Ja, waar. ja, dat is waar. Daar hoef je niet van weg. Nee. Nou goed, uh, vanochtend op het nieuws al te horen. Was het toch over... Uh... De luchtvaartbranche wil voorkomen dat ze minder mogen vliegen van en naar Schiphol. Ze oh. stappen naar de rechter om het besluit van het kabinet ongedaan te maken. Ja, Schiphol vecht het aan om dat ze minder vluchten moeten gaan uh, maken. En maar dat, dat deden ze toch al? Doordat ja. heel veel mensen minder vliegen vanwege al die ellende met die wachtrijen. Ja, nog minder moet het. Schiphol moet van maximaal 500.000 vluchten per jaar naar 460.000 dit en volgend jaar. En daarna nog eens een verdere krimp naar maximaal 440.000. Ja, zeker. Dus uh, die vakantiegebonden dus pak ze nu nog, want voordat je weet is het allemaal voorbij. Ja, en nou ja, ga aan ga de grond genageld. De, ga gewoon naar de dichtstbijzijnde vakantieplekken... en ga daar gewoon lekker uh, ja? met de trein of zo. Nee joh, met de auto gewoon. Of met de, de auto. Op. Dat is echt een heel mooi stukje oh. daar. Ja. De duinen kan je uh, heel mooi ja. terecht. Ja, ja ik weet het. Als je tips nodig hebt, laat het even weten... dan weet ik een mooie vakantieadres. Zeker te weten. Nou goed, straks onder andere natuurlijk de, de Zandpoortse berichten... En hier er ook een stukje geschudder is. En we kijken even in de krant. Maar laten we eerst even het goud van houden doen. John the Giant had dus nog geplaatst met it's about time. En pop, het is nu weer tijd voor een plaats met de gitaar die mijn toepel kleed. Goeiemorgen. the John the Giant uit 19... Nee, zo uitstoken we niet hoor. 2014, bijna 10 jaar geleden. En de put-almpjes van de John the Giant kwamen uit in 2011. Toen kwamen ze op de markt met muziek, onder andere... Mind over matter, my body, something to believe in. Een paar sleden hebben ze nog een plaat gehad. Dat ging over... Uh, dat was natuurlijk weer New York of zoiets. Nou, een of andere stad waar ze muziek over maken. Maar dit is misschien wel het bekendste en ook wel de grootste hit... It's About Time. En dat klopt. Het is ook weer een heel hoogste tijd voor om weer even naar de wereld te kijken. En we hebben daar een weer rare berichten over. En gisteren... Op Radio 1 had je natuurlijk ook weer het debat met al die politieke partijen. En, uh, vooral Sophie Hermans, die uh, was redelijk vaag aan lullen... maar die had echt één, één one-liner die elke keer terugkwam. En het is keer op keer, keer op keer de mouwen opstropen. Het is keer op keer kijken, wat kan je... Wat kan je doen, wat kan je gericht doen om het land door die crisis heen te helpen? Ja, precies. En dat hebben ze geprobeerd. En zelfs die deed dat het niet helemaal gelukt is. En daarvoor was het ook die, die gast van de GroenLinks. Die had dit al gevraagd. Ik had nooit willen beweren en dat heb ik ook niet gedaan: dat er niks gebeurt. Nee, dat, doet dat, u ook dat, niet. Is, dat is ons. Hoe kan het dat miljonairs in de afgelopen 13 jaar. Een gemiddeld, een miljonair heeft er gemiddeld 2 miljoen aan vermogen bijgekregen. Terwijl er twee keer zoveel mensen ook nu op dit moment naar de voedselbank moeten. Hoe kan dat? Nu gaan er een heleboel discussies door elkaar lang. Ja, ze hadden een leuk antwoord, maar uiteindelijk kwam ze er niet echt uit. Ze hadden een gegeven moment zo, ze proberen ze het weer om te draaien... en iets anders van te maken. Maar goed, zij bleven met het feit alleen maar... dat, dat, dat er heel veel gebeurd is, alleen het is nog niet helemaal klaar. Nou goed, Sophie Hermans van de VVD... die uh, mag het vuile werk opklappen van, knappen van, uh, van Mark Rutte natuurlijk. Leuk. Maar het maf is wel... Geert Wilders zat, zat er ook bij, hè? Die heeft ja. ook gewoon meegedaan. Die had ook zo'n shit... Ik heb wat, uh, wat verlies in de peilingen. Dus ik moet ik mijn gezicht maar even laten zien. Want normaal altijd verstek en zo, gaan ze over. Nou, ik hoef daar helemaal niet bij te zijn, ik heb er genoeg aanhang. Nee, dat heeft hij niet. Want BBB, ofwel de Boerenbeweging, die heeft uh, uh, veel meer zetels gekregen. En dat is een hele kordate dame die uh, past, uh, dan ook in alle interviews te zien was. Maar ook in de Telegraaf met een groot interview. Dus die heeft heel veel volgelingen. En vooral heel veel mensen van het platteland natuurlijk. En die willen heel graag wel op de Bres. Hmm. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou goed, we zullen zien. Uh, wanneer is het ook weer de verkiezingen? 15, hè? 15 maart. 15 dus maart. Het is gewoon over uh, oh, ik ga maar nog even geen kijken. twee weken. Ik, nee. he, ja, ik, heb, uh, ik heb al verschillende. De waterschapspol heb ik ingevuld uh, ja? en de gewone. En uh, ja, ik kwam toch behoorlijk links uit. Oké. Okay. Uh, maar het is ook zeker, als je die van het waterschap, waterschap zelf invult... Dan heb je inderdaad van binnen wel of niet... voor duurzame uh, dingen yeah. überhaupt, weet je wel. En uh, ik ben daar wel relatief wel voor... En uh, wil je toerisme veel meer... Je kan het per provincie invullen. Wil je komt je links meer... uit, maar je, zit, je hebt het nu over toerisme. Voor mij is dat helemaal de andere kant, toch? Ja? Of ben je zo ver links, gaan, dat je uiteindelijk... Nee, maar wil je toerisme helemaal in de... Wil je dat alle uh, toerisme dan door de hele provincie gaat... Oké. Okay. Dan heb ik zo van, nou ja, weet je... Je kan, kan zo'n knopje schuiven van links naar rechts. En dan denk ik van, nou, iets verwijt midden. Oh, nee, Gewoon helemaal naar rechts, helemaal naar Zandvoort. Maar, het, maar sommige dingen over duurzaam wel niet. En uh, met de boeren en zo. Daar uh, ben ik toch een beetje van... Uh, ja, oké. Okay. Uh, het is wel heftig, die CO2-uitstoot. Maar je kan ze niet allemaal. Kan je ze daar, uh, zitten ze naast een natuurgebied, dan moeten ze weg. Ja. Zelfs als ze misschien best wel natuurlijk boeren. Weet je wel? Dat, want dat, uh, nee, maar dan mogen ze blijven. Natuurlijk, als ze maar genoeg aanpassen. Ja. Nou goed, als je dan weer volgens. Uh, uh, oh, hoe heet je nou van de BBB-beweging? Ah, goed, dankjewel. Van der Plas. Uit. Van der Plas, precies, van der Plas. Die zegt ook. Caroline. Van, ja, Caroline van der Plas. Die zegt natuurlijk, gewoon. Dit hebben we onszelf opgelegd. Dat hebben we in de, in de wet ge, ge, ge, geplaatst. Zo van, nou, dat moeten we doen. Maar van de rest van de wereld hoeft dat niet hoor. Dat hebben we onszelf opgelegd. Ja. Dus dat kan ook wel een tandje minder. Want ik bedoel. Er zijn ook nog problemen met het te bouwen. En vandaag ook in de Telegraaf een stuk gelezen over dat er verzorgcentra moeten worden gecreëerd. Want steeds meer ouderen. Ja, die moeten thuis zo lang mogelijk worden verzorgd. Allemaal een heel leuk en mooi ideaal beeld. Maar het is niet haalbaar. Want op een gegeven moment worden ze te oud. En al die autootjes van de thuiszorg. die moeten al die adressen af. Terwijl ze in zijn verzorgingshuis. zijn ze binnen een half ja. uur. hebben ze er tien gedaan. Ja, Appakee. dat is waar. Dat Lopen is zeker bandwerk. waar. Ja. En het is voor de ouderen ook wel weer gezelliger. Zo, Dat, dat is mijn is ervaring van mijn oma. Tegen, tegen een goed, dat, ja. Het is een soort status ook. Maar goed, ik ja. lul nu makkelijk, want ik woon nog steeds thuis. Dus ik bedoel, weet, als ik straks weg moet. Dan zeggen ik: Ja, je bent 65 geworden. We hadden afgesproken dat je nu afvloeit. En dat grote huis achter je laat. Ja, ja. ja to Dokie, zeg ik dan je heb allerlei klusjes nog te doen. Ja, we hebben hier een schuurtje bij het verzorgingshuis. Daar mag je wat klusjes. Ja, dan mag je doen. bij alle, alle kamers een schilderijtjes ophangen. Ja, en zoiets. En maar en deze de hele we vorige week ook op gang. Ja, dat maakt niet uit. Doe het ja, nog maar nog een keer. keer. Doe maar ja. één meter naar links. Ja, precies. En, uh, Maar ook dat je dus uh, moet helpen met het in- en uitruimen van de kamers. Ja. Want uh, ja, er is natuurlijk toch wel een hoop. Uh, uh, Doorstroomt. Nou, ja, Hoe naar je... het is ook, maar ja? het is wel zo. Maar ik hoop toch, als ik met 65 erin ga, dat ik toch niet uh, meteen. Uh, dat er heel veel uh, slachtoffers zijn. Want dan ben ik bang dat er een ander soort. Uh, uh, wet komt met de Uttersonie. Dus dan denk ik van. nou, bij 70 is het tijd. We komen u uh, wat uh, helpen. Uh, nou, een vriend goed. van mij is toevallig. In Leiden heb je een, uh, de Roosendburg. Yeah? Dat is dus eigenlijk een bejaardenhuis, maar het is nu wel zo dat als er uh, kamers vrijkomen. Tussen haakjes, dan is er uh, iemand overleden. Ja? Yeah? Dan uh, worden die uh, even opgeknapt, een beetje. En dan, uh, dan mogen er gewone mensen van boven de 50 in. De, oh. En, oh, dus uh, dat is, is al in gang gezet? Ja. Oké. Okay. En uh, dan is het wel zo dat die. Maar persoon... die moeten wel in het zorgcentrum zelf ook werken, neem ik aan dan toch? dat is net nee, zo makkelijk. Nee, deze nee, hebben dus best wel een uh, hogere huur dan uh, oh. normaal, maar niet extreem hoog. Nee. Dus onder de, onder de duizend, zeg maar. Ja. Maar je hebt dan wel, uh, op het moment dat er uh, wat met je misgaat. dan kan je daar zorg in huren. Okay. Dat wel. Ja, dat is mooi. Nou, het is natuurlijk ook mooi. Het is echt geweldig. dat je van een heel groot huis gaat. die bijna hypotheekvrij ga je dan naar een huurvletje en daar betaal je nog veel meer. Ja, ja, maar lekker, ja. dan je, geef je gewoon heel veel ruimte vrij... en je gaat heel veel, weinig ruimte in. Nemen. Maar je betaalt er wel lekker vet voor. Dat is wel mooi. Go ja. Goed geregeld. Nou, we komen we met je geld binnen. zo. Goed, nou, je begrijpt al straks onder andere de Zandvoortse berichten. En we hebben er natuurlijk ook nog nieuwe muziek op de radio. Nou, dit is niet nieuw, hè? Dit, nee, dit is wel vrij dit is oud, heel deze Heel oud. Gaat Simon nou wat voorlezen of niet? Nee, de gek uit. Dat gaat hij niet natuurlijk doen. Nee, we hebben straks nog meer leuke verhalen. Eerst maar eens even een plaatje wat ik niet kende. Dit is van de band Masterpiece... En het heet Veronica. Daar hebben we straks nieuws over trouwens. Over Veronica. Wel een beetje oud nieuws, hè? Eerst maar eens hebben we lekker punk-rock muziek van de band Masterpiece dus. En het heet Veronica. Simpelweg... Ziek is heb het verhaal. ik Toen het verhaal.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 Moment van rust die bij Toebak leeft. In de zaterdagmorgen, 20 minuten over 8, tot en met 10 uur slap Gaan hoor, en hier dan wat uh, interessante berichten, echt waar. Nou, dit was de band uh, Beats Weather, komen uit de United States of America. Geformeerd door uh, Nick Santino, en die zat vroeger in Rocket to the Moon. Dat is ook een band, en uh, hij is later deze plaat begonnen in 2015, dus dat is wel heel grappig om te weten. Daarvoor trouwens een uh, lekker punkband, uh, dat heet The Masterpiece. Peace of Mind is de nieuwe CD. En gewoon simpelweg uh, Veronica. Ja, vandaag is Rob Oudjarig, dus straks gaan we het zeker nog even hebben over Veronica. Want wat waren dat mooie woorden als afsluiting op dat schip? Dat was Rob Ouds namelijk. Oh ja, ja. Ja, dat weet ik wel. Ja. Ik krijg het altijd een beetje. Ja, nou loop ik op vol, zeg maar. Goed, nou, je hebt uh, tijd voor rare berichten. Ja, ik heb zeker wel rare berichten. Uh, het, uh, het is vandaag uh, vier jaar geleden dat uh, Luke Perry uh, overleed. En uh, ja, die man die was bekendst geworden van zijn rollen als Dylan McKay... in het tiende drama Beverly Hills 90210. Oh, dat was de moderne ja. uh, James Dean. Ja, het was wel een knapperd. Ja. Maar uh, hij kreeg in 2019 kreeg hij dus een, echt een zware herseninfarct. Ik weet ook niet wat nou het verschil is tussen een hersenverbloeding en een infarct. Maar daar gaat het even niet over. Nee? Maar hij overleed dus op 4 maart op 52-jarige leeftijd. Echt jong. Zo. En toen werd in mei werd bekend dat hij begraven was in een zogenaamd champignonpak. En het, is, het heet gewoon uh, uh, Mushrooms, Mushroom Suit. Een alternatief voor een gewone begrafenis of crematie. De schimmels in het pak verwerken de stoffelijke resten tot schone compost. Schone compost? Ja. Okay. En het schijnt zelf ook, ook al het ijzer en zo wat erin zit en zo. Dat wordt allemaal uh, weggedaan. En ik, ik heb nou net ook zitten kijken. Je kan want... echt je mobiel, mobieltje meenemen. Je kan echt alles meenemen in, in, en het wordt allemaal is Een ja. champignon. Ja, zeker. Een championbak. Ja. Bak. Nee, ja, ik zie ook een champignonbak. Meteen kan ik al weer uh, recepten, dat <laughs> hoeft niet. <laughs> Het is dus niet ook... dat je hem gewoon opeet aan het eind van de... Maar het is wel bijzonder, ja. want ik, ben, ik, ik heb al dat, dat, dat beetje macabre over mij. Want ja? Dat wist je denk ik al. Ja, je komt altijd bij hele vrolijke verhalen. Ja, in, ja zeker. Ja. Maar ja, je wordt dus compost als je dus uh, de championpak hebt. Maar je kan je ook dus uh, oplaten lossen. Ja? En dat is dan uh, met water met kaliumhydroxide. En dan, uh, dan wordt die vloeistof afgevoerd via het riool. En de botten worden automatisch vermalen tot schoon wit poeder. Wat je uit kan strooien of verwaren. Okay. En je kan je nog via zo'n je, je laten opslaan. Dat klinkt dus uh, opslaan. een stuk, stuk chemisch, maar goed. Uh, ja. het... Maar je hebt ook reef balls. Dat is ook grappig. Het zijn ballen met gaten erin. Ja? En ze zeggen ook van ja, als je, mensen worden gecremeerd... en dan worden de resten in het cement van de bol verwerkt. En dan kan je dus uh, die bollen die kan je dus, uh, laten uh, afvinken. En het schijnt dus echt... voor uh, echt, uh, er, uh, er worden een soort eternal reefs van gemaakt. Het het voor een het schuilplaats voor vissen. Pas geleden is er natuurlijk, zeg maar, ook nog zo'n bol aangespoeld. Van wie was die dan? Met zo'n zo haken aan het wachten. Het was, oh, dan... was, oh, ja. was zo'n reefbol. Ja, dat was in Japan ja. toen. Nou, dan liggen er liggen dus al meer dan 1800 kisten voor de kust van de Verenigde Staten. Oké. Okay. En voor nabestaanden zijn er duikexcursies naar de onderwatervergraafplaats. Wat is dit voor rare rarigheid, joh? Mooi, hè? Ze kunnen hier wel een mooie dijken mee bouwen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is nog niet. En dat hebben we nodig, namelijk meer dijken. En dat kan ook um, met beton en oplos... Nou, what the fuck? En, maar, ja daarna is er nog eentje dat je in kleine stukjes geschud wordt. Ja? Dus dan wordt die, het lichaam in een machine geschoven. En met vloeibare stikstof wordt het gekoeld tot min 196 graden. En daarna wordt het hele lichaam bros. En dan gaan en dan het schudden. Ja? En dan verandert het lichaam in een berg kleine stukjes. Ja? En dit wordt dan gefriesdroogd. En dan, wordt het, dan heb je dus een hele hoop poeder. Ja? En dan filteren ze de metalen eruit. En de rest gaat in een biologisch afbreekbare urn. Van bijvoorbeeld aardappelzetmeel. En die wordt niet al te diep begraven. En daarna duurt dat 6 tot 18 maanden. En dan is het hele inhoud gecomposteerd. Kijk, dat stof zullen ja. we wederkeren. Dat is een Zweedse vinding. En het lijkt me wel bijzonder dat je dat dan in zo'n uur in je eigen tuin plaatst. Ja. En dat je dan bijvoorbeeld ook op die plek een boom plant of zo. Ja. Waar ja. wil je dan daar de appels van eten? Dat is dan de vraag. Nou zeg, niet een beetje vies zijn van elkaar hoor. Kom op, zeg. Asjes toe, asjes. Ja, als je That's weet, ik, ik, ik werk met, met uh, mensen die toch ook nog wel wat uh, uit de mond laten. Uh, dus ik, ik ben nergens vies van. Ik denk, kom op, een beetje elkaar omarmen, dat moet kunnen. Nou, even iets anders. Even terug naar het geld gewoon. Even. De renovatie van de Binnenhofverbak. Fors duurt eruit en loopt mogelijk ook jaarlang vertraging op. En het was eerst geraamd op. Nou, het zou zo plusminus 475 miljoen euro kosten. Nou, dat valt best mee. Nou, tot nu toe staat het teller op 734 miljoen. Ja. En dat gaat nog wel verder oplopen. Ze hebben plusminus ook nog een paar foutjes gehad. Onder andere met stikstof hebben ze verkeerd ingeschat natuurlijk. En dat wordt nu nog weer duurder daardoor. Maar ook. Ze hebben namelijk ook een... Uh een architect in de arm genomen. Die had namelijk een tropisch kantorentuin ingetekend. Dat leek hem wel leuk. Maar ja, dat kost natuurlijk ook wel wat ja? energie. Ja? Dat moest toch van tafel. Ja, zei ze. Maar ik heb hier kosten voor gemaakt. Dus ik wil een oprotpremie. Jawel. 2,7 miljoen euro hebben, ze, euro hebben ze aan meegegeven. Kijk. Dus, nou goed. Door een renovatie die in 2020 al met een jaar werd uitgesteld. Nu wordt het nog zeker twee jaar dat het nog langer gaat duren. De renovatie van het Binnenhof. Bodemloze put staat vandaag in de Telegraaf. Centraal. Telegraaf. To de lees. bodemloze put. Nou, we hebben er nogal wat in deze wereld. Hè? Oh, maar compensatie. Doe maar compensatie. <laughs> ah. Onze kinderen betalen dat laat allemaal van terug. Ja, komt wel goed. Komt wel goed. Denk ik echt, hoor. Ja, yeah, zeker. All I to Do is... Uh, uh, zoiets. Nou goed, wel, ik maak niet ja, aan dat. Het is uh, een nieuwe band. Ik ken die, de hier. En ze hebben een CD uit Botter Baby. Botter Baby. Wat? Botter Baby? Oeh ja. Dram dramatisch verhaal ook, hè? Afgelopen week. Was het niet gisteren of ingisteren dat er een baby werd gevonden... in een in de kooi of zoiets? Dat is vast wel een heel dramatisch verhaal... van een moeder aan vastgekoppeld. En toch. Nou, uh, tijd voor andere berichten namelijk. Zandvoortse berichten. Het probleem bij de vertraging van de slooppassage is... het is abrupt te stilgelegd namelijk... er was schade aan de huizen, aan de binnenmuren en de buitenmuren. En uh, het zou voor de kerst zou het al uh, klaar moeten zijn, maar het werd uitgesteld. En uh, ja, nu hebben ze toch hier en daar wat schade kunnen zien. En uh, er is te veel risico uh, ook dat de keermuur met mozaïek... ernstige schade gaat oplopen. En nu hebben ze verschillende kelders van die gebouwen... daar volgestort met aarde... En ook bij, de, bij het restaurant hebben ze dat gedaan. En uh, nu uiteindelijk moeten ze ook bepaalde kelders volstorten. om de kabels en gasleidingen te compenseren. Dat, niet, dat die gaan scheuren of gaan bewegen. En bewoners van de uh, John Gesmers-Mesgerstraat uh, Mes hebben alarm gesla geslagen. Ze waren wezen met pneumatische sloopwerkmeden En toen in één keer uh, werd er geroepen: Hij hey, stoppen! En ze zijn ook meteen gestopt, ze hebben foto's gemaakt... en ze hebben nu sensoren geplaatst om het in de gaten te houden. En nu gaan ze rustig aan de gang. En ze moeten al zeggen, destijds met de sloop van de slurf... was er ook al ellende. Dus nu gaat dat gewoon verder. Dus... De sloop van de slurf. De van de slurf. Wel, Klinkt wel leuk. Ja, je kent toch die slurf daar vlakbij, ook bij de passageponden. Ja. Die werd toen gesloopt. Ja, ja, ja. ja. De sloop van de slurf. Ja, waar dat zwemmeltje in eerste instantie ja. was. Ja, en dat, uh, dat gaf toen ook al wat scheuren in de muren. Ja. En dit is nu echt serieuze zaak. Uh, heel Nederland was de afgelopen dagen in de band van het noorden licht. Ja. Een fenomeen dat normaal gesproken alleen voorkomt in landen als IJsland, Noorwegen niet. en Finland. Waar dan? Daar? Oh, ik zie niet. Ook in Zandvoort was dat verschijnsel goed waar te nemen. En uh, Monique van Middelkoop die heeft uh, maandagavond laat met haar camera is naar het strand getrokken en ze heeft het vastgelegd. En er is een Facebookpagina die heet c Alert Zandvoort. En daar staan nog meer van die unieke beelden gemaakt door die Monique van Middelkoop ook, okay. hè? Ja, grappig. Ja, dus vaak, uh, mijn vrouw heeft dat ook gekeken, het Noorderlicht. En uh, die zag het eerst zelfs niet, maar als je foto's gemaakt zie je het wel. Grappig, hè? Ja, ja, dat is maf. Dus uh, goed. Uh, dus die camera bij de hand houden, als kan je het niet, Noorderlicht niet zien. Nieuwe zal ontwikkeld, de Sunny Disco, grote zaal van Blauwe Tram, werd omgedoopt tot echt een heuse discotheek. DJ Jos en zanger Thomas uh, waren uh, uitgenodigd voor het evenement. En, uh, het was voor mensen met een beperking en uh, het gaat twee, deze maand nog twee keer worden gehouden. En het is een grote zaal, goede sfeer. Er is echt een ruimte voor een scootmobiel, voor een rollator. Je kan echt helemaal losgaan. Er was een karoka. Uh, was ook karaoke dat je mee kon zingen, zeg maar. Uh, uh, hoe heette die tent? Uh, de, de, de Blauwe Tram. Daar ah. was, de, was de discotheek. Wat leuk. We hebben het eerder ook gedaan. Uh, Paul in uh, Koekenbeer. Uh, eerst in Aalsmeer. En het heeft gewoon even tijd nodig om uh, populair te worden. Want de opkomst was redelijk, maar het kan nog veel meer. Het kan veel beter. Ja, het moet gewoon even onder de, de, groep, uh, de groep wel een beetje bekend worden. En dan komen ze wel, hoor. echt wel. Ik heb daar ervaring mee. Dat vinden ze echt leuk om daar naartoe te gaan. Goed, wat nog meer? De redding. reddingbrigade nee, te fietsen. Ik vind het wel grappig van de, de drenkeling. En dan gaan ze eerst fietsen naar waar, waar ze zijn. En dan gaan ze het water in, denk ik. Ja. Maar... Uh, de Zandvoerse Rijksbrigade heeft onlangs vier speciaal uitgevoerde strandfietsen aangeschaft. En dat zijn mountainbikes. Die hebben extra dikke banden, waardoor ze makkelijk mee over het oh, strand ja. kunnen fietsen. En de stichting Gebroeder Schumacher heeft een flink deel van de aankoop gesponsord, waardoor er niet twee, maar vier fietsen konden worden aangekocht. En Wijsman Fietsen leverde de fietsen en heeft ze gratis voorzien van een stevige bagagedrager. Met tas, waardoor gemakkelijk de benodigde spullen kunnen worden meegenomen. Ja, en zet meegedomen. een motortje achterop en moeten ze echt met eigen kracht. Moeten ze... Nou, ik denk dat het met eigen kracht is. Met eigen kracht van. is zo. Ja. Wow. Als je een trapondersteuning doet, als je uiteindelijk dan nog zwemondersteuning krijgt, dat je een soort korset aan krijgt. Dat ja. je helpt met die, met die armen zo. Nou, of nou, dat, dat misschien helemaal... aan de zijkant dat er twee uh, dingetjes opzij gaan, en dan kan je peddelen door het water. Okay. Wordt het nou, een soort bootje. Er, er valt nog heel veel te bedenken om mensen uit het water te redden, zeker. Het uh, is um, uh, Ilse. Uh, huh? Wacht even. Nee, dit is, uh, Ilse dit, wie? Ilse wilden. De bankjes van de nieuwe boulevard, Paulus Loot, zijn al heel vaak aanleiding geweest om over te schrijven. En er is zelfs een enquête gehouden over: wat vind je van de bankjes op uh, Paulus Loot, de boulevard? En er is weer een minpuntje erbij gekomen. Het begin van de boulevard staat een bankje aan de wegkant. En als je daar lekker onderuit gezakt ziet... dan kunnen zo'n auto over je benen heen rijden. Oh. Dus dat is niet zo goed. Terwijl, het, dit is heel bizar. Het zat ook al in het ontwerp. Dus iedereen heeft het van het begin af aan kunnen zien... Iedereen heeft er zeker elke keer overheen gekeken van... oh, die bankjes, oh, dat is wel goed. En nu in één keer nou, hebben ze het waarschijnlijk uitgevoerd... en zitten mensen daar die denken van... nee, hey, dat is toch niet zo lekker. Dus nou, we hmm. gaat nog even verder. Het, het debakel, bankjes op de boulevard. Bankjes op de boulevard. Ja. Goed, ja, er is uh, aankomend dinsdag weer een uh, volle maan ceremonie. Uh, die wordt gehouden door drumcirkels Zandvoort. En het is een uh, traditioneel shamanistische transformatieceremonie. En uh, kijk op www.drumcirkelzandvoort.nl voor meer informatie. lijkt me toch wel bijzonder. Ik denk dat ik, uh, als het straks uh, tegen de zomer is, dan uh, lijkt het wel leuk. <lacht> ik vind het nou nog iets wat te fris. Ja, het moet even mooier weer worden. Hier ja, wonen Inwoners, ze genoten met, uh, met de volle teugen van de, de circuitwandeling. Uh, uh, nee, 2000 buitenlui gingen zondagmiddag uh, de Noordoostenwind te lijf. En, uh, de familie, vrienden, echt iedereen was er naartoe gekomen. En dat was gewoon echt een, een, een, ja, een leuke happening. En het schijnt onder coureurs wel iets te zijn om te doen... voordat ze echt gaan racen om het parcours te, ont te ontdekken. Hoe het eruit ziet. Het is ook een soort bijgeloof. Dat je als je het rundje niet doet, dat je dan slecht rijdt. En onder andere... Uh, onze David is er ook uh, geweest. Met de baas van... Dus de, van dat je, je gewoon wandelen het circuit over gaat. Wandelen het circuit over gaat. En dan kijk je, oké, okay, hier moet ik ervoor opletten. Daar moet ik ervoor opletten. Maar het loopt in partijrot. Ja. Ik heb, ik heb dus tijdens de, de lichtjeswandeling uh, twee weken terug gedaan. Ja. En dat was een gede klein gedeelte dat je zo liep. Maar het loopt gewoon helemaal niet fijn. Nou goed, zij zeggen ja. dat het echt wel belangrijk is om te doen. Ja. Terwijl eigenlijk Max... En ook uh, Lewis, uh, die zeggen... Wat een onzin, wat een groot loo is dit. Ik, ik, geloof niet, ik heb dat bijgeloof helemaal niet. Je moet gewoon, gewoon gaan, rondjes reizen. Gaan we het niet vanaan. Uh, uh, gewoon oefenen. En dat, het, echt dat parcours lopen te gaan doen. Wat is dat dan weer voor onzin? Maar goed, het was in ieder geval die zondag. Vorige week zondag was het hartstikke leuk om te doen. Heel veel mensen hebben het gedaan. 2000 mensen hebben daar uh, een rondje gelopen. Ja. Zal er nog keer meer dingen ge, uh, Georganiseerd, maar dat ging niet door, onder andere springcusses. Maar er was te veel wind. Dus dat was een beetje gevaarlijk. Okay. Die springcusses kunnen de lucht ingaan. Dat hebben we ooit wel eens gezien. Hè? Oh, ja. Ja, ja, ja, ja, zeker. ja. Nou, dat is over de Zandverse berichten. Tijd voor. Uh, nee, niet Jolandekeuze wil ik zeggen. Dat is pas, nee, uur. Pas, over een uur. pas over een uur. Pas over een uur ben je gek geworden. Oké, okay. Belgisch beentje. Portland. Hier, Good girl. Uit België vandaan, leuk bandje. Portland, ik zat weg, denk echt... Portland, United States of America, Z100, dacht ik te denken. Want ja, dat was een, een radiostation dat daar zat. Maar het komt gewoon uit België, vanuit niks te maken met Amerika. Het zijn Sarah Pables en Jill Prinsens en Arnold de Boek... die onder andere deze band hebben opgericht. En we staan nog niet heel erg lang, een paar jaartjes nog maar. En dit is een laatste plaat, Good Girls. Het is de zaterdagmorgen. En ja, afgelopen woensdag, ja, ging in première. De plaat die naar het Eurozongfestival gaat. Oh ja. Ja, deze hè. Oh. Ditte, ditte. Ja, mooi hè. Overgave ook. Dat begin vind ik ook zo mooi. Dit het, het klinkt ook zo bekend. Dat ik denk van, dit klinkt als een winnaar. Dit klinkt als... Wacht even, dit klinkt ook een beetje als... What the fuck. Echt waar? Het wordt als een winnaar. Dat, dat kan gewoon een winnaar worden. We kunnen dat niet betalen. Want dat geld dat we anders... Uh, en als de knip kunnen we dan gebruiken voor het binnenhof? Het ja, maar, jo, dat zo. is wel belangrijk. Ja. Maar goed, dus, dus dit. Ja. En dit. Lijkt toch wel erg veel op elkaar. Ik denk, als je dat dan samenvoegt, wordt dat dan niet de winnaar? Ja. Dat zou zomaar eens kunnen eigenlijk. Duncan ja. Brown moet gewoon... Of Duncan Brown? Duncan Brown is een ander die is Duncan... Uh, uh, uh, Lawrence. Lawrence. Die moet gewoon meedoen. Maar goed, hij is ook de man die het aangedragen heeft. Hè, deze twee. Uh, Maya Nicolai en uh, Dion uh, Ko Koper. Die uh, gaan meedoen met het zoongestal. En wat was ook het thema van het song? loslaten. Laat het los. Uh, volgens mij zijn we niet bezig met loslaten, in deze maatschappij. Wij in Nederland zijn wel bezig met loslaten. Maar heel veel dingen moeten we juist aanpakken. Hè? Het hmm. is van, oh ja, ik laat het even los. Nee, volgens mij moeten we ons even meer inzetten voor dingen. In plaats van. Nee hoor, ik ben er nu even niet aan toe. Nou, ik hoef ook niet altijd te horen waar mensen aan toe zijn en wat ze los moeten laten. Nee, nee, ik, ze, hou je, nee. Hou je ik kies, het gevoel eh, maar voor je. We gaan weer dat jaren negentig gevoel krijgen. Nee, nu even niet. Nee, ik ben er even niet aan toe. Maar hoef staat er even niet naar? Oké, okay, maar voor mij moeten we de hele wereld nog veranderen. En volgens mij moeten we ook nog met Oekraïne iets doen. Moeten we nog wat leveren? Nou, nee, hoor, ik ben even met mezelf bezig. Ja, nou, mooi dat is niet de juiste tendens. Volgens mij, het thema van de plaat vind ik niet zo goed gekozen. Sorry. Mm. De overgave in plaat vind ik wel mooi. Maar het thema is doe het echt loslaten. Kom op zeg, we moeten niks loslaten. We moeten doorgaan. Zeker. Nou goed, heb jij nog uh, kunnen ja, zien in een stroom van rare berichten? Ja, er waren vissers en die hadden dus een, uh, een haai gevangen. Drie schoolhaaien. Ja? En uh, er was een man dus, uh, verdwenen. En die was voor het laatst gezien op 18 februari. Maar toen hadden vissers gezegd van, uh, dat ze in een van die haaien mensenresten hadden gevonden. Toen ze die aan het schoonmaken waren. Blijkbaar worden die dus gegeten. En uh, de agent die de leiding nam, die heeft uh, de, uh, verteld ook dat de familie in die resten uh, hebben ze een tatoeage gevonden. En, uh, en aan die tatoeage konden ze dus uh, het uh, identiteit kon ze, kon ze herkennen van de man die dus uh, verdwenen was. Oké. Okay. het is toch onduidelijk onder welke omstandigheden hij om het leven is gekomen. Denk je, hoezo? Hij is gewoon door een haai gebeten en opgegeten. <laughs> We gaan ervan uit dat hij een ongeluk heeft gehad. Of, er, of dat er een voertuig bij betrokken was. Ik hoop dat het een hobby is. Kunnen ze dat van die allemaal mensen. uit die uh, resten ja. in die haai's maag kunnen ze dat dan vinden, weet je wel? Ja, het is gewoon leuk om. Nou ja, leuk. Nee, het is niet helemaal het woord Het is goed om het achterhalen. Want ja, ja. af en toe dan gaan mensen. Maar is die, die haai die is ook dood? Ja, die is ook dood. Maar ja. dat is even dat belangrijk. Zal hem leren. Ja? Nou, hoe is die haai om het leven gekomen? Ja? Dat is even belangrijk, is denk Is dat geen bedreigd diersoort? Dat ze nee, moeten maar... uitzoeken. Maar de politie denkt dus dat die man, die heette Barria... Ja? die heeft waarschijnlijk een ongeluk gehad en uh, in het water gevallen... en het is hij meegesleurd door de stroming. Oh, dus okay. Ze hebben de haaien hem opgegeten. Al, al, althans, dat denken ze. Ze weten het niet zeker. Een aanslag op de natuur is dit. Ja. ja. Dus de bedoeling niet. De mens moet niet met het water. Het is sowieso erg. het moet uit het water blijven. Dat is complete vervuiling. De mens in het water sowieso. Ja. Helemaal fout. Nou goed. Straks nog weer wetenschappelijk en onder andere ook de Moonlight Socials. Dat is een leuk gitaarbandje. Maar eerst even Live E Wild Animals. Daar hadden we het net over, hè? to the sky I can feel them coming from everywhere Oh, de lekker piano, Live a girl in a half pearl. Kijk uit, ze slaan zo de vitrine in. Ja, dat is natuurlijk het laatste nieuws, hè. Over die, uh, uh, weten die overvallers die dan, zeg maar, uh, was het de TFAF? waar ze zo in één keer een, een, een diamant meenamen... van hoeveel miljoen? 27 miljoen of zo? Oh. Dat is echt bizar. Ze schijnen ze nu op de korrel te hebben. En uh, nou, goed, ze zagen eruit als uh, de piki huppel -de een of andere serie, ze zagen er heel bizar uit in ieder geval. Goed, vandaag een heel stuk in de krant te lezen... over een uh, gast, Boa van de Meer. En dat is een klein voetballertje. Die is uh, onder andere bijna... Nou ja, tien jaar geleden dus was hij anderhalf... Uh, toen heeft zijn vader een, een filmpje van hem... Op het net gezet, op, nee, 2011 was dat, echt lang geleden. En daar schiet hij met een bal drie of vier keer in een of andere ja, kist. Schiet hij. hij komt aanlopen, pakt die bal en schiet hem zo erin. En dat hij voor de grap had hij op het net gezet. En toen uiteindelijk verschillende voetbalclubs reageerden van... wauw, is hij echt zo goed. En zelfs kreeg hij een voetbalcontract aangeboden bij VVV Venlo. Dat hebben ze dan ook getekend voor tien jaar. En, uh, en uiteindelijk okay. is daar niet zo heel veel uitgekomen. Hij, heeft wel, hij, hij sport nog steeds, maar echt een grote ontdekking heeft hij nog niet. Was dat wat ze van de week dat liet zien bij uh, Jinek? Ja, dat zou maar kunnen, ja. Ze de in middellijn nou zo'n beetje. Ja. Uh, ja. ja, en ze dacht eerst dat het een... Uh, ja, gewoon... Trucage of zo. Ja, ja, precies. Maar in 2011 had je er nu heel veel van die trucage filmpjes. Maar goed, uiteindelijk, uh, ze dacht eerst, one, ja, uh, yeah, een toevalstreffer. Maar nee, elke keer als ze toch weer uh, de bol, bal voor hem neerlegde... schoot hij toch regelmatig in, in het doosje. Dus uiteindelijk voetbalt hij nog wel bij verschillende een groot contract heeft hij nog niet aangeboden gekregen. Uh, hij is zelfs ook al in, in het buitenland geweest. Toen hij op het net verscheen met dat filmpje, tien jaar geleden dus... kreeg hij allerlei aanbiedingen. Onder andere kon hij naar Hongkong komen... met zijn zoon van 18 maanden dus toen, Desboa uh, om daar een winkelcentrum te openen. Dat soort dingen hebben ze allemaal niet gedaan. Maar goed, het deed me wel weer denken aan, uh, aan dit stukje film. Dit. Mooi gedaan, weer! Ja, heet door! Door! Ik bedoel, uh, het is ook lekker. Hij keest agressie lekker kwijt, weet je wel. Heet beer! Beer, lekker zo man! <laughs> dat heb je een beetje oh, een, een denken, voetbalvader natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Gedrilld werd hij. Hij moest een ja. topvoetballer worden. Nou, dat is hij nog steeds niet, maar hij is wel goed. En, uh, ja, nou goed, dat zit er aan te komen nog. Nou goed, wat zit jij te lezen? Ja, nou, ik heb het bericht niet helemaal uit. Maar het uh, waren twee criminelen en een drugsgebruik een bestuurder. Die zaten in een auto... Die hadden op de vieze achterruit geschreven. Pak me dan als je kan. Oh. En ze reden langs de politie en werden aangehouden. Dat klinkt als een hele slechte mop. Maar het gebeurde echt op een zondag in België. Yeah. Het wijkteam besloot dus in actie te komen. En, uh, en, uh, er bleken vijf mensen in de auto te zitten. De bestuurder was onder invloed van drugs. Eén passagier werd gezocht voor diefstal. en Een derde inzittende had nog een jaar gevangenisstraf openstaan. Dus ze zijn met z'n drieën ingerekend door de politie en de andere twee passagiers... die bleven verbouwereerd op straat achter. Ik denk, die konden, konden zeker niet rijden of zo. Nee, nou, maar dan, uh, dan ga je dat erop zetten. En dan, uh, als ze dat er niet op hadden gestaan... Nee. gestaan hadden ze misschien, ze misschien niet aangehouden. Nee, nee, nee. Ja, ja, van, als ja. je dat dan zo graag wil, dan pakken we je toch even op. Ja, maar, zeker als er aanleiding voor is. Ja. ja, ik kan me nog herinneren. Jaren geleden, een kennis van mij... die zat ook achterin in die auto. Die was, was ook flink beschonken. Die hadden een flitser achter in de auto liggen. Weet je, had je nog van die oh, flitser ja? die je moest monteren op een camera... met een ja. rolletje daarin, weet je wel. En die, die zag dan echt van die auto's heel hard rijden. Die ging dan nou vanuit die auto allemaal flitsen. doen. Flits, flits, flits, flits. Dus al die mensen raken met in de war het pesten. Dan kwam daar natuurlijk bij en toen moesten ze toch aan de kant. En ja, zij waren zwaar beschokken, maar de chauffeur was gewoon nog nuchter... dus was verder niks aan de hand. Maar het advies was wel, doe dat maar niet meer. Ja, niet daar kan je eigenlijk niet uh, over uh, uh, een bekeuring voor geven op zich. Omdat je flitst. Die werden niet tegenwoordig. Ja, tegenwoordig mag je helemaal niks Je meer. mag helemaal niks Vrije gedachten zijn nog toegestaan... Maar ik heb zelfs daar maar twijfels over. Want vrije ja. gedachten zijn mooi, maar het stimuleert de fantasie. Waar, waar eindigt dat? Waar eindigt dat? Het gaat helemaal niet goed, joh. Nee, ik zit er al maar weer. Zeker, laten we dat maar even gaan doen. En lekkere gitaarmuziek draaien bij de kleef Moonlight Socials. It's me. shot in hell so without me at all. Van Aaldman blijft toch altijd leuk. Lekkere gitaartje van de band Moon so uh, Moonlight Social en uh, What Do You Want From Me? Dat is altijd de vraag. Wat wil je nou van mij? Ja, dat moet je altijd even uitvissen. En uiteindelijk uh, het grappige, de cd heet uh, The Imposter Syndrome. Oh ja, daar heb ik ook last van. Ik moet zeggen dat hebben heel veel vrouwen... Ik heb daar helemaal geen last van. Nee, mannen, ja. Niet. Mannen, ik ben ontzettend goed. Het komt goed. door die mannen dat die vrouwen daar last van hebben. Ja, zeg wel, Juist, weet je dat dan allemaal niet? Want vooral, uh, wie denk je wel dat je bent? En je mag blij zijn dat ik voor je zorg en zo. En dat je dan denkt van... Als je dan wat kan, denk je van... Ja, misschien komt het wel uit dat... Uh, dat ik het helemaal niet kan? Nee, ik ben ook een beetje een halve wijf. Want op mijn werk heb ik ook altijd... Ik, do, ik kloot altijd maar wat aan. En ik heb altijd die idee... En elk moment dat ze naar me toe komen... Van, hey, wil ik wel, ben je nou in godsnaam bezig? We hebben hier in de gaten. Het, is toch, het slaat toch helemaal nergens voor je mee bezig? Want je denkt van... Nou, dat klopt ook. doe maar wat. Ik doe ook wel wat. Maar goed, sinds ik nu stagiaires heb... Dan zie ik hoe het niet moet. En dan ga ik mijn ontzettende theorie verkondigen. En dan denk ik... Wow, nou, ik doe het niet zomaar. Er zit nog een verhaaltje achter ook. Wat bijzonder. En dan verbaast dat is niet zo goed voor mijn eigen waarde, want die gaat ontzettend stijgen. Ja, dit is toch goed? Ja, maar ja. hoe hoog kan hij opvast? Maar het is hoe inderdaad, hoog kan je moet het proberen. Als ja. jij je denkt van een uh, leuk idee. Nou, je, je moet het voeden en dan wordt het misschien wel een geweldig idee. Dus uh, ja. Ja, zeker. Nou, een beetje jezelf geloof is helemaal niet verkeerd. Maar ik denk in deze inderdaad dat we daar, daar hebben we volgens mij genoeg van Al die mensen die van zichzelf overtuigd zijn. Nou goed, wat heb je, zit jij nog te lezen? Ja, ik, ja, ja, ik zat een uh, bericht gelezen. Ja, ik zat even te sparen voor straks. Maar er is een NOS-nieuwslezer, uh, uh, Rachid Vingen... die, die is, uh, dat is een Nederlander, ik, ik kan hem even niet voor me halen... maar nee. die uh, zag zichzelf terug op een cover van het blad HP De Tijd... over succes Marokkanen. Maar niet omdat hij geen succes heeft, maar omdat hij helemaal geen Marokkaan is. Jo. En hij plaatste een foto van de cover op zijn Twitter. Toch knap voor een niet-Marokkaan, schrijft hij erbij. Hij is niet echt boos, dat is geen halszaak... maar was slordig van de reactie, uh, redactie... Hij is geboren in Nederland. Ik heb een Surinaamse moeder en een Libanese vader. Uh -huh. Maar ik spreek hun talen niet eens. Dus die vinger die heeft de HP de tijd gemeld... om hen op de fout te, uh, op, ja, op de fout te wijzen. Gewoon even, ik heb even gekeken Wikipedia. En je komt echt uit Marokko. Wist je zelf helemaal niet? Nee. Huh? Nee, je hebt ja. een andere vader. Ik ga eens kijken hoe hij eruit ziet. Want, ja. uh, nou ja, het is, het is goed, goed bedoeld, maar uiteindelijk is het er ook weer... Hoe noem je dat ook weer? Uh, uh, als je mensen gewoon... Uh, ja, nou goed. Uh, nou. Oké, okay, nee, dat zit... Ja. Ja? Mensen met een kleurtje worden ze gauw in een hokje gestopt, hè? Ja, kijk, kijk even naar de foto. Ja. Richard Ving. Vinger. Vinger. Nou goed, hij komt niet uit Marokko, maar hij is een mengeling van wat, wat we allemaal noemen moeten worden eigenlijk. Ja, hij is een mengeling, hij is geboren in Nederland, maar hij heeft een Surinaamse moeder en een Libanese vader. Kijk, fantastisch. Dat, uh, hij is niet smelt smeltkroes. Hij is niet eens meertalig opgevoed, dus Dat is toch ook weer een beetje zonde, toch? En mag je zo'n persoon dan wel gebruiken als een voorbeeld van zo, moet de wereldruimte in een snelheid. Van... Discriminatie. Ja, boos... nou ja, discriminatie. Ja, ik weet niet of dat zo is. Maar... Nou, goed, we gaan even het laatste plaatje voor. Uh, 9 uur draaien. Na 9 uur hebben we straks uh, de... de geschiedenis, natuurlijk. Het is vandaag uh, 4 maart. Wat is allemaal gebeurd? En wie is de I show up to the party empty-handed but I ran out of time said I want the dog a little further than the driveway Selfish prick, no regard, I'm always running at of time, I'm always running at of time, never mind, I hit the snooze on my alarm 20 times, so I was just so tired, there was traffic, spill my coffee, time.